Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is verder gedaald naar 644. Dat zijn er 39 minder dan gisteren. Op het hoogtepunt van de Nederlandse corona-uitbraak lagen er meer dan 1400 coronapatiënten op de IC. Ruim twee keer zoveel als nu. In Oostenrijk heeft de eerste versoepeling van de coronamaatregelen niet geleid tot meer besmettingen. Sinds half april mochten kleine winkels, tuincentra en bouwmarkten weer open. Nu er geen extra besmettingen zijn, mogen alle winkels weer open, net als kappers en schoonheidsspecialisten. De Oostenrijkse minister voor Volksgezondheid noemt de maand mei een beslissende maand. De overheid blijft de Oostenrijkers aanmoedigen om minstens een meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. De Amerikaanse viroloog en topadviseur van president Trump, Fauci, mag van het Witte Huis toch getuigen over de aanpak van het coronavirus, maar dan voor de Senaat. Fauci mag van Trump nog steeds niet voor het congres verschijnen, omdat dat volgens hem vol zit met Trump-haters. De democraten hebben de meerderheid in het congres. Een comité van het Huis van Afgevaardigden onderzoekt hoe de regering van Trump omgaat met de pandemie. Dat comité wilde foutje horen, maar het Witte Huis stond dat eerder niet toe. Het weer vanavond en vannacht helder. Met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen weer veel zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 together too long for you to walk out on me now Well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 Zandvoort, Zandvoort op 106.9. 3 FM. I'll I live on donk, her young caviar feeling mignon And you can best believe that funk Here's what I'm talking, baby School boy I'm in I'm in I've been called Casper show A little bit, and some they call me Vanilla Chob But you know that don't mean my world to me Cause baby names can't my style. I love you kicking And bust collard greens, a little hot water Cornbread, I love you too, Cat Daddy But don't you let that go